Ondertussen zijn binnengekomen Maria Spirieus en Marcel van Ré om daar het een en ander over te vertellen. Daarna gaan we klassiek, komt Toos van iets of Toos Bergen zo moet ik het zeggen. Praten over classic concert die uh, tien jaar bestaat en die nog uh, allerlei plannen heeft. En we sluiten af met Café Oomstee. Uh, Ton Ariezen gaat vertellen over uh, alle activiteiten die uh, nog op programma staan. Maar we gaan eerst even beginnen met uh, een beetje muziek nog.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 Wat ging het tussen ons mis? Ooit heb jij iets laten blijken Maar nu blijkt dan dat het is dus over is Al wat ik nog kan doen, is hier naar je kijken Naar wat naast me ligt en wat ik straks zo mee. Wat ging er mis deze ons? waarom geef jij mij de woont? Je wilt graag los zijn en mij, kan dat niet samen met mij? Heb je jou toch niets aan gedaan, toch zeg je dat je moet gaan. Het lijkt niet goed wat er is, wat ging er We aangeschoven zijn de twee mensen voor Spinning on the Beach, Marja Spirieus, zoals net gezegd, en Marcel van Rey. Even de eerste vraag. Jullie zijn daar heel druk mee bezig. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn daar heel druk mee bezig. Marja, wat doe jij in het dagelijks leven naast Spinning on the Beach? Uh, ik ben uh, juf, <laughs> Juf Marja, van, juf? Een, van een peuterspeelzaal oh, Oké. Okay. Is antwoord. Oké, okay, en Marcel?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 Ja, in ieder geval. En, en wat houdt hij in uh, dit jaar, die na de barbecue dus? Na de barbecue wordt er een, een afterparty gegeven vanaf, uh, vanaf 7 uur uh, bij Club Natiek. Dus voor iedereen is dat uh, gratis, uh, gratis entree. Daarbij komt uh, DJ Terry, die draait ook overdag, draait hij al. Ja. En uh, Dennis van de Geest, ook in DJ, die komt ja. uh, s'avonds draaien. Dat is ook die... Uh, die ja, die, die, uh, wereldkampioen. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat mag wel even benadrukt worden, dat hij dus DJ ja. is. Ja.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 Uh, tijdens de barbecue hebben wij nog de Adinda band. Dat is ook een jessie band die, die uh, zeg maar, uh, tijdens de barbecue gewoon gezellig op de achtergrond uh, lekker aan het spelen is. Mm. En dat uh, hopen wij dat, dat, dat uh, de barbecue uh, dreunen eigenlijk gewoon doorgaan in, in ons feestje. En uh, zo sluiten we onze avond af. Ja. Je bent bedrijfsleider bij CanamU. Ja. Uh, jij judo't of geeft judo les? Ik geef alles. Alles, ja. Maar, maar bijna alles, bijna, bijna alles, niet Vandaar jouw relatie tot uh, Dennis van der Geest? Ja, ik werk eigenlijk uh, officieel voor zijn vader. Ja? En uh, ja, ik, dat doe ik al 15 jaar. Dus ik kens je inderdaad persoonlijk ook heel goed. En uh, ja, Dennis die... Uh, ja, ik was even nieuwsgierig hoe die dan terecht komt bij Spinning. Zo dus. Ja, maar ja, op die zo. manier. Ja. ja, vorig jaar zijn we samen een weekje naar, de, naar Israël geweest. En uh, nou, toen... Uh, ...hebben we eigenlijk daarover gepraat... ...en ik zeg nou, nu moet het wel eens een keertje gaan gebeuren... ...want hij heeft al drie jaar eigenlijk toegezegd... ...maar ja, er kwam altijd weer wat tussen. Ja. Nou, uiteindelijk is het dit jaar toch gewoon gelukt... ...en uh, komt hij dus inderdaad uh, gewoon lekker bij ons uh, ja. draaien. Ja, leuk. vind, dus zijn, het het gewoon ja. heel gezellig. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Absoluut. Gaat hij nog handtekeningen uitdelen tegen betaling? <laughs> <laughs> Voor het goede doel? Dat, dat zou kunnen, daar hebben we nog <laughs> niet aan gedacht... ...maar ja. ik denk dat het wel een leuk idee is. Goeie idee. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, nou, jullie programma zien er inderdaad erg, erg leuk uit...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 Ja, ik dus zie dat ze, de mensen komen uit Groningen, Maastricht, maar ook een, een groep Duitsers. Hè, die is, ja. zijn ooit hier uh, in Zandvoort geweest, als, gewoon als toerist. En die dachten van, dat ja, gaan we zo, doen? Ja, het, het uh, nou, de, de, de groep Duitsers die dit jaar komen uit Frankvoort, dat is een, uh, is een groep die, uh, die uh, zijn uh, vervinte hardlopers. En bekenden van, uh, van bekenden, dus die hebben het via via gehoord.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 Ja, ja, je kunt moeilijk je alle kunt mensen mee zijn. die ze laten keuren. Voor ja, maar dan nog... En dan nog dan ja. Nog.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 Laat ze dan even naar Club Nautiek komen en die inleveren. Want het is uh, 3,50 euro per mobieltje wat ze in die doos stoppen. Dus het is uh, toch wel uh, ja, Het leuk. is natuurlijk hartstikke leuk om even te komen kijken voor ja, jullie. Ja, ook dat. En ze hoeven het niet te doen. Dus, uh, en ken... kom, nee, kom even kijken en uh, deponeer je mobieltje meteen. Ja, precies. Ja. Ik had even in mijn laag gekeken en de lage er nog zes. <laughs> dus die uh, vast geen iPhone. Heeft. Vast geen oh. iPhone. <laughs> zes keer 3,5 euro. Mooie score. Toch? Ja, ja. precies. Ja, nou, en daar hoef je niks voor te doen. Nee.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 Come out like in a song. Never thought what love could.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 Zou André je ook niet van rezen houden? Uh, nou, die, dat zal ik je zeggen. Wij hadden dus in uh, des, uh, november vorig jaar in de te staan. Daar heb ik dus André Rieu een brief geschreven... Hè?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 En dan doen we het meestal in december, wordt uh, de agenda voor het nieuwe jaar okay. bekendgemaakt. Dus die kunnen jullie in december uitmelken over volgend jaar? Ja, ja, ja, ja absoluut, absoluut. Ja, dat dus... gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen. <laughs> Goed. Koos, heel erg bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Ga... Oké. Okay. En uh, veel succes met uh, de stikken. Ja, dankjewel. We hebben waard nodig. <laughs> Dat uh, was de vijfde, maar dan in een wat uh, modernere. Nou ja, modern, jaren 60. Eigenlijk exception. Een beetje heftig ook. <laughs> ja, maar het is een beetje jeugdsentiment ook. Hè. Oh, hij was van jou? Hij was van ja, mij. Ja. Van, <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Goed, ondertussen is aangeschoven Ton Arissen. Uitbater van Café Oomsteen. Bekend café in Zandvoort al heel oud. Voor zover ik me kan herinneren, zat hij vroeger in de Kerkstraat, waar nu uh, de play in zit. Ja. Het ja. is geen café Ariëse geworden, hè? Nee, nee, nee. nee. <laughs> Ten naam aangehouden. Ja. Uh, dat is uh, zo'n café wat, uh, wat zo lang bestaat en nou, misschien de laatste jaren een wat mindere naam had in de bedrijvigheid. Maar dat is inmiddels wel weer omgedraaid, dus café ja. Omstee doet weer uh, volop mee in ja. het gebeuren in Zandvoort. Ja, en...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 uh, die het café organiseert Dus uh, ze hebben een tour toch gemaakt uh, Op de Solex door uh, de Utrechtse Heuvelrug En we gaan uh, boerengolven klootschieten schieten En dat soort dingen doen wij En om de mensen wat meer te laten weten Van mijn achtergrond Hebben we vorig jaar een busreis gemaakt naar de Den Helder Klinkt heel heftig, het is niet zo erg Maar daar het ligt dan toevallig een onderzeeboot Waar ik uh, heel lang op gevaren heb en Je die, bent oud-marineman uh, Ik ben een oud-marineman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 Goed, maar terug naar het hele ja. ton. Ik, ik zie hier ook staan, 111 bochten op de schaats. Nou, dat stond bijvoorbeeld in zie. de krant. Hè. Dus wij ja. hebben in onze strenge winter hebben wij, nou, geprobeerd steden tochten te schaatsen. Nou, daar zijn foto's van, dus dat is wel leuk. Met een knipoog naar de een met, met een 111 knipoog. bochten. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, ouderwetse badpakken. Ja, we hebben op onze manier...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 Jouw, jouw doelgroep met het krantje en al, al die activiteiten, zijn dat de bezoekers van Café Oomstede? Ja, het, uh, nee, het wordt niet huis aan huis bezorgd. Nee. We hebben een oplaag van nou, pakweg 70 stuks. En die liggen voor meenemen in het café. Dus dat is, uh, je moet wel naar Oomstede toe om er, om er een te krijgen. Je ah, okay. kan niet uh, lid worden van de digitale nieuwsbrief. Uh. Nee, nee, nee, nee. Zover gaat de kennis niet. Nee, nee, nee. nee en dan is plezier er ook af. Dan, dan ja, wordt het moeten. En nu is het geheel op vrijwillige basis. En er, staat, er staan echt er staat een super verhalen in. Ik ga dat toch eens een krantje halen. Want uh, dat moet toch wel een nou, beetje. We weten. bij binnen. Eerste weekend van september komt hij weer uit. Oké, okay, maar je houdt je ook bezig met zaken die wat breder gaan dan alleen café en Ja, ik. Uh, ik probeer nou ja, toch een beetje breder te blijven. En dan. Uh, nou, daar doe ik mij dat ik uh, 4 september heb ik een. voor de derde keer het open golf in. Uh,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 korte baandraverij, dat zou ook zo zijn voor de, bijvoorbeeld de wieleronde of welk evenementje ook. Doet. Solex race? Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar als er dan bijvoorbeeld uh, daar die races worden gehouden en er staan nog auto's, dan krijgen de mensen van tevoren wel een briefje in de bus dat ze niet mogen parkeren. Ze krijgen twee weken van tevoren en daarna dagelijks het ding onder hun ruitenwisser of in de brievenbus dat de auto er weg moet. En als die er nog staat, dan, dan wordt die wegsleept. weggesleept. Ja, en dit jaar waren dat er heel veel. Nou, en dat is dan jammer. Ja, Ton, we willen graag verder praten Maar we naderen de klok van 12 uur ik heb hem door. Worden er automatisch uitgegooid zometeen. Ja. Dus ik, wil jij nog een boodschap? Ik wil nog één ding zeggen Dat er 3 september weer een enorme jazzformatie In Oomstee is te beluisteren Jazzip met PP Fischer En ik beloof iedereen dat de dak eraf gaat Dat is echt geweldig ah, Oké, okay. goed. Dankjewel. Dankjewel voor je komst Dit was Goedemorgen Zandvoort Van uh, 21 augustus Gastheer uh, was Tom Hendricks. Roy Haldeman uh, leverde de technische en muzikale ondersteuning. En de presentatie was in handen van kortdraaier. En dondergrebber. Hartelijk dank voor het luisteren. En we zien u volgende keer weer. En uh, ja, we draaien een nummertje voor Maurice, heb ik begrepen. Klopt dat? Ja, nou, laten we horen. Dags. om half negen komen wij de buurvrouw tegen. Heksjes klikken op de stoep, de molen doet een vette koep. En ze loopt de buksje achterna naar de heemacht en beslist niet voor opgeslaagd. club worst van de hemak. vet vijf papieren kunnen rond. Zacht op langs met met de zervuitje, mijn vent ziet het toch niet de sprong.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 de straat en langs het plein, ze weet precies wat ze moet zijn. En er een buik die rammelt als een gek, ze valt bij de Hema binnen, want ze hits zo trek Lekkere worst van de Hema, Vet, bij papierkinderen erop zacht druppelt langs tussentijdje, de vent zit er toch niet dus kom Lekkere worst van de Hema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 Morgen minder zon en een toenemende kans op een regen.